Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De zeer gevoelige notulen over de toeslagenaffaire zijn te lezen. Vorige week meldde RTL Nieuws op basis van die notulen... ...onder meer dat het kabinet doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Ook zijn ministers kritisch geweest over Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt... Die lastige vragen stelde. Zegt verslaggever Xander van der Wulp. Minister Kolmees die blijkt het meest kritisch uh, te zijn geweest over uh, Omzicht en zijn optreden. Zeer ontstemd staat er. Verder blijkt ook dat CDA-minister Hoekstra zich ergerde aan de suggestie van omzicht dat ambtenaren van zijn ministerie van Financiën incompetent waren. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond worden minder vaak gevaccineerd. Uit cijfers van de vier grote steden blijkt dat jongeren vooral wegblijven bij inentingen als ze 14 zijn. Tegen baarmoederhalskanker en meningokokken. Jongeren met een Turks en Marokkaanse achtergrond zijn het minst vaak ingeënt tegen die ziektes. Twee mannen die in 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch Excelsior racistische teksten riepen naar voetballer Mendes Morera, worden daarvoor niet vervolgd. Volgens het OM was er zeker sprake van racistische uitlatingen, maar is er geen bewijs wie wat riep. De wedstrijd werd stilgelegd en de spreekkoren leidden toen tot een landelijke discussie kinderen mogen sinds een paar weken weer afzwemmen en in Alve aan de Rijn deden ook een paar politieagenten mee, volgens Omroep West om de kinderen kennis te laten maken met de politie. Voor je C-diploma moet je met kleding en al het water in en dat gold ook voor de agenten. Ze sprongen met uniform en al het zwembad in. 3, 2, 1, koprol! En hoe is het bevallen? Zwaar. Nou, ik had net nog een rondje meer hard gelopen. Ik had nog even aan de gewichten gehangen. Daarna heb ik nog zee gedaan. Op zich het zwemmen ging wel, maar dan moest ik eruit klauteren. Ja, dat viel me erg tegen. Het weer dan nog, opnieuw een koude nacht. Het kan een paar graden vriezen. Morgen op Koningsdag zonnig en warmer dan vandaag dan misschien wel 17 graden. ZFM FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 I'm the flower field, and dust has cooled us now. Tonight we'll drink and we'll laugh again, 'cause we didn't get that far. Give me your heart. En uh, deze man uh, komt samen met uh, nog een muzikant uh, hier naartoe. Want uh, ze zijn, ja, Lanique is een uh, tweemans-formatie, uh, een tweemensformatie. formatie uh, En dit was hun laatste zing volgende week. Komen ze live spelen? Um, nou, het is 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus hoef je dat niet alleen te doen. Want uh, Jip is er ook weer. Eindelijk weer. Heb je het overleefd? Uh, al die uh, tentamens en uh, noem maar op. Nou, het was echt nog spannend. Want er was vorige week allemaal corona bij ons. En ik had een voorstelling van school. Oh. Uh, uh, is er ook bij jou een PCR-test uitgevoerd? Uh, nee, niet? ik heb een sneltest gedaan en daarna ben ik linee naar in mijn huis uitgevlogen. En ja. ben ik een week niet thuis geweest. Oh, dus een uh, uh, beetje de bloemen buiten zetten of wat, uh, wat dan ook. Of niet? Ja, even veilig spelen, niet thuis komen. <laughs> Niemand ja, uh, hey, we hebben vanavond uh, live muziek, uh, want ze zit naast jou, Jip. Ja. Hi, hi. <laughs> uh, want het is ook nog uh, iemand uh, die hier uit dit dorp uh, komt. Uit Zandvoort. Uit Zandvoort, uit ja. ja. Uh, Wendy Moor, goedenavond. Goedenavond. Hey. Ja, is de tweede keer uh, dat je uh, bij ons bent. Derde keer volgens mij. Nou, nah, dat, uh, dat is Rainbow Radio geweest uh, waar je ja. tussendoor bent geweest, ja. Want, uh, je bent wel uh, meerdere keren geweest, maar uh, dat, uh, die, die, de derde keer dat je hier inderdaad bent, dat, ja. dat klopt. Maar de tweede keer in ons programma. Dat is, uh, zo is het. Um, want uh, er is natuurlijk wel het nodige gebeurd. Ja. ja. ja, ja. Uh, nu, uh, de single die jij twee jaar geleden hebt uitgebracht. Die heb je opnieuw uh, bewerkt. Ja, we hebben een remake gemaakt ervan. Ja. Um, het was origineel. Dat nummer was dan in 2019. Mijn debuutsingle. Ja. Um, dit jaar dacht ik van. Ach, ik had toch wel dingen anders willen doen. En toen dacht ik bij mezelf. Oké, okay, waarom doe je dat dan eigenlijk niet? Dus. Ja. Toen heb ik hem gepakt met een andere producer. En toen zijn we een remake gaan maken. En ja. dat is deze geworden. Ik hoor producer. Heb je die gevonden dan? Ja. ja? ja, ja, ja. Uh, Stijn van Rijsbergen heet die. Hij zit uh, in Haarlem. Ah, dat is. Uh, ja, die ken ik ook. Ken jij ja, jij ja? staan ook. Ja. Ja, die ken ik ook. Super aardige gast. Yes, hij heeft nog bijles gegeven, joh. Ja? Echt een heel oude oh, grond, natuurlijk. Hij is ook drummer. Ja, klopt. Daar, ja. Ja, daar ken ik hem ook meer van. Ja, een hele aardige gast. Ik kan er heel goed mee werken. Ik heb nu één single met hem opgenomen. Hmm. Uh, en ik ga dan ook mijn toekomstig EP met hem doen. Hm. Uh, ja, ik werk gewoon supergoed met hem, echt fijn. ja, wat weet jij van Stijn uh, Jip? nou, hij is heel goed in natuurkunde. <laughs> <laughs> beter dan ik. Ah, um, ja. Hij komt vaak te laat. Ja. Dat is. Wie ja. <laughs> dat ook wel last van. Uh, heb je dat een beetje gemerkt van Ik niet? zeg niks, ik zeg ah! niks. Ja, je hebt hem nog hard nodig van je zin. Ja. Ja, ik, ik niet. Nee, maar heeft een hartstikke aardige gast. Hij komt, ik ken zijn vader ook heel goed. Dus. Ja, maar, uh, de naam van Rijsberger Zeg mij wel wat. Ja. ja, zijn vader is de ex, als ik het goed heb hoor, de ex baas van Sony. Oeh. Ja. ja ja, Daan van Rijsbergen. Ja, zie je? Dat het ergens triggerde Die naam <laughs> zeg maar inderdaad wel wat. Ja, ook. Goed, maar ik zit wel een enkele jaren, tientallen jaren nu inmiddels in dit, uh, in dit uh, gedeelte van, uh, van de muziekwereld. Maar ja, ik weet ook niet alles natuurlijk. Hè? Dus, uh... ja, Daan was gewoon heel goed vriend van mijn vader. Nu gewoon nog steeds van bij de ouders. Dat dus was het. Ik ken hem daar vooral van. Dat gewoon. was het, ja, ja, ja, ja. Ja, zie je, kijk, uh, want ergens heb ik die naam wel eens... Uh, ik, of, ik weet niet of, of jouw vader dat ergens... ooit nog eens heeft uitgesproken voor in een radioprogramma. Dat weet ik niet nou, meer, maar... Het zou maar zo kunnen. Het zou maar, nog maar kunnen, ja. Dat, maar goed. Uh, nu uh, ben jij uh, hier. Uh, ja, want... want uh, uh, ja, je bent al bezig met uh, mat materiaal. Ja, ja klopt. Ik ben, uh, ik uh, heb nu Speelt diezelfde Stijn daar ook een rol... In van, joh, je moet uh, produceren. Uh, zegt hij dat ook? Uh, produceren? Ja, hij is producer, toch? ja, hij produceert de tracks. Ik, ja. ik schrijf ze, ik maak een demo. En dan maken we samen de track. Ja. Um, hij gaat dan de hele EP doen, hebben we nu afgesproken. Ik heb nu al één track met hem gedaan. Daar ben ik ja. super, super blij mee. Ja. Dus uh, ja, wordt het uh, Hij speelt dus uh, in zover een belangrijke rol... dat hij af en toe ook uh, zegt van... Nou, dit is wel goed genoeg. Want ik, uh, ja, ja. ik weet hoe jij in elkaar steekt. Dus, uh, hij dus hij, uh, hij, hij haakt knopen door. Uh, hij haakt wel knopen door, inderdaad. Ja? Ja, en mijn vriend natuurlijk ook wel. Ik stuur het ook veel naar mijn vrienden. En dan vraag ik gewoon een beetje meningen. Ja. Maar inderdaad, Stijn uh, helpt me heel erg met inderdaad, dingen afsluiten. Ja. Uh, Zitten er ook muzikale vrienden in jouw kring? Eigenlijk niet. Nee? Ik wil ze wel. <laughs> dus uh, als hij wat luistert, ik. Ja, want <laughs> ja, wat dat er gaat, uh, van je collega's, uh, denk ik leer je het meest. Tenminste, ik heb die ja. ervaring in ieder geval wel. Ik zit op dinsdagmorgen zitten en, uh... Ik zou het heel graag willen, maar ja. ik weet ook niet waarom. Maar ik ken eigenlijk bijna niemand die muziek maakt. Maar ja. ik ben natuurlijk ook nog niet echt in de scene geweest. Want toen eigenlijk, toen ik wilde gaan optreden... toen kwam corona. Ja, en, ja. ja dan ontmoet je eigenlijk niemand echt meer. Nee, want dat is wel een gemis eigenlijk. Vind ik wel, ja. ja. Uh, we, gaan, uh, nou ja we gaan straks om uh, half rond half negen. Dan gaan we twee nummers laten horen. Uh, Kafka, zeg jou dat wat, uh, Jip? ja. Ja, heb je, ze, heb je ze gespot ergens op een, een of andere manier? Ja, hier bij uh, 3 voor 12. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, dat sowieso. Maar ze waren twee weken terug waren ze hier ja, live. Ja, ze dat, toch... ook. dat heb ik ook nog meer gekregen inderdaad. Ja. Uh, ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Uh, uh, en dat is uh, deze geworden. En dat heet Shimmering Light.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 Een beetje terug te blikken, Marcus en ik, over alles wat we tot dusver hebben gedaan. Uh, Kafka is uh, hier twee weken geleden geweest met Shimmering Light, hoorde je ze. Uh, dit uh, is gevonden door de muziekredacteur van uh, dit uh, programma, namelijk Kirina Gijzen. Ja. ja, want dat uh, vergeten we wel eens. Uh, Kirina heeft een, uh, een neus voor, uh, voor leuke dingen. Dus, en dit kwam van haar hand: Label Epoch. Zegt je dat wat? Eh, uh, nee. Ik zit even te denken, misschien wel, maar... Ja, ik niet 1, 2, 3, en nee, beetje. Nee, maar ze komen uit Den Helder. Dus dat, vinden, ja, dat is dan weer wel leuk. Uit, uh, als we dan bezig zijn in de provincie. Dat, uh, dat er toch ook weer bands ergens opduiken. Dat is het ook de bedoeling Van, dat het uit de ja, provincie komt? Ja, logischerwijs. Maar uh, vaak is het uh, toch Amsterdam wat, uh, wat het meeste uh, de klok slaat. En uh, ik vind het uh, juist leuker als we bijvoorbeeld uit Alkmaar horen. Of wat dan ook uh, ergens. Uh, Volendam is ook zo'n uh, zo tent waar, uh, waar muziek aan de lopende band wordt, uh, ja, wordt af, afgeleverd. Uh, getuigen onze vorige uitzending met Jacob D. Edward. Ja, dus dat was van inderdaad. Dat was van Vollenhoven. Uh, maar we hebben natuurlijk uh, Wendy ook uh, in uh, de studio zitten. En uh, uh, ja, uh, wat mij opviel, uh, was, uh, je had uh, niet zo lang geleden je ook nog een artikel van The Gay -krant gedeeld. Ja. Ja. Uh, want uh, en daar kom ik dan nu op, want dat is uh, de, de reden uh, even die link maken. Hè? Want uh, je bent ook ambassadrice de van. Uh, Pride at the Beach. Ja, klopt. Doe je dat nog steeds? Ja, natuurlijk was het eigenlijk voor vorig jaar gepland. Uh, maar dat ging natuurlijk niet door. Dus ja. uh, we hebben het gewoon doorgeschoven. En ik blijf gewoon lekker ambassadeur. Want ik vind het gewoon heel belangrijk. Ja, wat, wat, wat is belangrijk uh, nu op dit moment? Juist in deze tijd? Nou ja, voor, nou ja in deze tijd. Het is natuurlijk gewoon, ja het, ja... het moet nog steeds gewoon genormaliseerd verder worden. Daarom vooral in de muziekwereld, bijvoorbeeld voor mij... Mm. Um, ik had zelf, toen ik jong was... had ik graag een echt een willen waar ik tegenop kon kijken. Mm. Weet je wel, die zoals ik was. Rolmodel, zoals ja, het was een dat, no dat je dat met een mooi woord noemen Je ziet het wel, maar niet vaak. Weet ja. je wel. En ik wil dat gewoon zelf... wat meer proberen te normaliseren. Dus dat is dan mijn tak op de Pride at the Beach. Mm. Dat ik een uh, optreden geef... en een beetje daar awareness voor... Ja, bewust uh, worden ja. van. Want dat is Sorry, soms kan ik geen Nederlands. <laughs> ja. Ben je zo internationaal al bezig uh, dan? In dat nee, niet? helemaal niet. Maar ik kijk gewoon zoveel Engelse dingen. Dat gewoon de helft van hel ja, ja, ja, ja, hel ja, ja, Engels Ik weet ja, niet. Zo ja, nou. ja, dat, dat je zo wat uh, Engels uh, denkt uh, in plaats van Nederlands. Volgens mij droom ik zelfs ja. in het Engels. Ja. Like, ik doe ja. gewoon, zie je, ga ik weer. Omdat ja. ik het door heb. <laughs> ja. um, uh, want uh, ja, dat is een onderdeel van wie jij bent. En wat je doet. En ook wat je uitdraagt. Ja. ja. Um, is, is de muziekwereld dan nog een beetje conservatief? Ik zoals vind... jou, jij het ervaren hebt op dit moment. Ik vind wel bijvoorbeeld de, de rock metal scene valt mm. heel erg mee. Maar ja. pop, ja, wel. Ja. Voor, vooral de internationale podia's en zo. Ja. Um, ja, je ziet het gewoon niet zo vaak. En anders, ik hoor van veel mensen dat dat heel veel artiesten dat toch voorborgen houden... omdat ze bang zijn dat ze bijvoorbeeld niet genoeg fans erdoor krijgen... of dat ze fans verliezen en mm -hmm. dat soort dingen. En ja, dat moet gewoon eigenlijk gewoon heel normaal worden. Ja, het, het is eigenlijk uh, dat, je, dat je soms uh, met je geweten... daarmee in de knoop komt ja. te zitten, in dat opzicht. Ja. Uh, Speel jij daar ook een rol uh, in, in, in dat hele verhaal? Want uh, je zegt, je bent ambassadrice van Pride of the Beats maar het kan natuurlijk voorkomen dat iemand uit die wereld bij jou aanklopt en zegt... Hey Wendy, ik heb uh, hier en daar en daar... zit ik mee. Dat je dan uh, daarover... Uh, met iemand uh, ja, daarover ik praat. Ik heb dat uh, op Instagram wel vaker gehad. Gewoon een DM. En dan probeer ik gewoon voor die mensen te zijn natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is wel... Uh, ik weet ho hoe fijn het kan zijn om zo'n... Rolmodel te zaakjes. Ik weet niet of ik een rolmodel ben. Maar, ja, daar, ja, ja, daar, maar ja, daar, in ieder ja. geval om iemand die je begrijpt, weet ja. je wel. En, maar ik weet, ik weet sowieso dat de LGBT community sowieso heel close met elkaar. Dus het is eigenlijk gewoon één grote familie. En iedereen helpt elkaar. En het is gewoon heel fijn. Maar het is wel fijn om dan een platform te hebben om daar mensen bij elkaar te brengen. Ja om uiteindelijk elkaar te helpen. Ja, uh, dan weer even terug naar uh, de muzikanten. Wendy Moore. Uh, merk je dat nu ook... Uh, als, uh, als je nu bezig bent... Dat, uh, dat, het, uh, dat de omstandigheden voor jou... nu ook een stuk prettiger zijn? Uh, uh, hoe je leeft op dit moment? Ja, in, in alles eigenlijk. Dat je nu ook... Uh, weer uh, nieuwe dingen kunt maken, dat soort dingen. Want uh, misschien heeft dat wel een tijdje vast uh, gezeten bij jou. Oh ja, ja absoluut. Ja. <laughs> ja, inderdaad, begin corona uh, kwam ik echt in een soort van put terecht. Ja. Want ik had echt mijn hele leven uitgepland. Ja. <laughs> ik had een hele planning. En natuurlijk mocht ik op Pride staan. En ja. dat was natuurlijk wel een groot ding voor mij. En toen ging dat allemaal niet door. En toen ben ik echt in een soort van zwart gat gedoken. En ik, ik, heb zelfs, ik wilde bijna stoppen met muziek. Ja. En toen schreef ik opeens, uit een soort van boosheid voor mezelf... schreef ik een nummer. Die ga ik ook zo zingen. Die is ja. nog niet uit. Oeh. Speciaal voor jullie. Ah, leuk. Oeh, primair. En ja. dat nummer heeft me gewoon helemaal eruit getrokken. En toen heb ik mijn sound gevonden. Ik heb mijn visie gevonden. Ik heb mezelf gevonden. En toen ben ik eigenlijk gewoon weer helemaal... herrezen, laten <laughs> we zeggen. Uh, je, jezelf even bij de haren gepakt. Ja, en, uh, en uh, sinds dat nummer is het gewoon eigenlijk weer gewoon zo gegaan. En zit ik weer in de studio en heb ik weer plannen. En wil ik het allemaal weer heel graag. En ja. ja, Het is fijn om uh, dat, uh, dat, dat te weten sowieso. Um, ga ik weer naar jou, want uh, ja, we hebben er weer eentje. Heb jij uh, wel eens uh, uh, een smoesje gehad om uh, bijvoorbeeld een leraar te misleiden... of wat dan ook, een uh, smoesje gebruikt? We hadden ja, het dinsdag weleens... nog over, smoesjes. Heb ik wel eens een smoesje? Nou, denk je het, als je niet altijd je huiswerk maakt, dan komt er toch wel altijd wat uit van... nou. Dit, mag ik mag hem straks met in mijn vinger gebeten ja, en dan dat kan soort ik dingen. Ja. Dat is een smoes. Ik nou, <laughs> niet dus. Ik dacht dat ik mijn schrift dan bij iemand anders was vergeten. Van, ja, ja, ja daar was, ik was dit weekend bij mijn open En toen had ik heel braaf mijn huiswerk gemaakt. Maar ja, toen heb ik mijn schrift vergeten. Ja. Er band in Amsterdam, die heet zo. Die heeft een uh, single uitgebracht. Uh, Smoesjes heet die? Smoesjes, ja? ja. Ik dacht al. Ja, nou, dat. Ja, is een huiswerk uh... vergeten. Ja. <laughs> uh, Smoesjes met uh, broekje. Uh, dat is uh, Nederlands-talig werk uit uh, de hoofdstad. S ochtends vroeg bij de dageraad keer ik me even om als de wekker gaat. Ik heb niet eens zozeer iets vets paraat. Maar ik me lekker als na, na mijn broekje. Na mijn broekje. En naast net je hip op mijn oude fiets. Wegvegeteren, nu nog even niets. Niks driedelig, ben geen Moskowitz. Shirt, glim, schoenen met een beetje kietje ja, en mijn broekje. Ah ah ah, mijn broekje. Het voelt zo prachtig, wat blijkt een pracht. En aangene zijn mannen die op me wacht. Een wit-grijze volle winnen schapen wacht. Totale blitzkrieg, 50 voor die nacht. Blijf in mijn broekje, blijf in mijn broekje bovendien Ja, ik zoek je. Maar kan je eventjes niet zien? Blijf in mijn broekje. Kom je eindelijk tegen in je roze broekpak, vuik opgepoederde nagels in de la. Je hebt een topvier lichaam rond de billen strak in je broekje. Yeah. Want die op me wacht Een wit-grijze wolf in een schapenwacht Totale blitzkriek, fertig voor die nacht Blij like in mijn broekje Er zit uh, wel een beetje een groove in, uh, in dit uh, nummer van uh, de smoesjes. Ja, klinkt wel lekker. Ja. Ja. Nederlandstalig, dat sowieso. Uh, we gaan uh, op uh, naar, uh, naar de, muziek, de, de muzikanten van de dienst van vanavond. Dat is uh, Wendy Moore, uh, want uh, ze gaat uh, een aantal nummers horen. Er is één nummer die uh, al uh, eerder is uitgebracht... Uh, die gaat zij ook uh, spelen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, die zit uh, in, het, uh, in dit blok. Uh, en uh, nou, we beginnen eerst natuurlijk met, uh, met een nummer. Uh, waar ze uh, al eerder een, uh, hier op de Zandvoerse radio te horen is uh, geweest. En dat is Relapse. En die uh, klinkt natuurlijk totaal anders. Uh, als hem in de versie. Uh, want ja, je hebt hem helemaal uh, ontdaan van, uh, van alle. Uh, van het uh, bombastische. Ja, dus ik ben heel nieuwsgierig. Fun fact, het origineel was eigenlijk eerst akoestisch. Ik wilde de, de, het origineel was eigenlijk een hele andere vibe. Het was veel meer zoals deze. Oh. Uiteindelijk ben ik toch voor die andere keuze gegaan. Maar dan, deze is eigenlijk dan de down versie nu van, het, van de demo. Ja. Oh, nou, nou ja, hij, ik heb hem wel eens uh, gehoord. Dus, maar ik kan er geen genoeg van krijgen, dus uh, spelen maar. Hier is die, Wenny uh, Moore met Relapse.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 this real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 Thicker shots from you, trippin', trippin', trippin'. I fall and I bleed for you, trippin', trippin', trippin'. You get high and I get low. You're careless, I'm careless, I relapse. Is this real? Is this love? Relapse. Relapse. Ja, oké. Klinkt natuurlijk heel anders in volle, vette productie. Want ik heb hem woensdag, gisteren morgen, heb ik hem nog gespeeld. Dus, dus dan de, de gewone echte studioversie. Die knalt dan gewoon ja. werkelijk je speakers uit. Um, Dynamite is het tweede nummer wat je laat horen. En dat is een cover van BTS. Waarom even, want wat heb jij met BTS en waarom juist dit nummer? Uh, ik ben best wel fan van ze, want hun message is heel... Uh, ik, ik vind het een hele fijne message. En het zijn heel erg voor het loving yourself, dat soort dingen. Mm -hmm. En dit nummer vind ik gewoon heel leuk. Het is echt mijn happy song. Elke keer als het opkomt, ook al ben ik verdrietig, word ik gewoon meteen blij van dit nummer. Dus, dus het is eigenlijk een uh, nummer waar je jezelf mee uh, van pot potverdorie, we kunnen er nog gewoon een ja, jaar op wat Ik er gewoon blij van. Ja. je wordt er gewoon van lachen. Ik vind het leuk. Ja. <laughs> <laughs> dan uh, zou ik uh, je willen uitnodigen. Laat hem dan maar in jouw versie horen. Alright. Let's go. 'Cause I, I I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on, get up in the monk, up a milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, loading on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, I see and a game of ping pong. Woo, this is getting heavy. In a bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beacon like money. This go overload, I'm into that. I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Join the crowd, whoever wanna come along Word up, talk to talk, just move like we off the wall Day or night, skies are light, so we dance till the break of dawn Ladies and gentlemen, I got the medicine, you should keep your eyes on the ball This is getting heavy, can you hit a bass? Boom, I'm ready, Woo-hoo. life is sweet as honey Yeah, it is big like money This go overload, I'm into that I'm good to go, I'm diamond Know I glow up, so let's go. I, I, I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little punky soul. I'ma light it up like dynamite. Whoa, na na na na na na eh, na na na na na na eh, na na na na na na eh, light it up like dynamite. Na na na na na na na eh, na na na na na na na eh, na na na na na na na eh, light it up like dynamite, 'cause I I I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight, shining through the city with the little funk funky soul. I'ma light it up like dynamite. They say I I I'm in the stars tonight, so watch me. bring Ja, van, woe. De Dynamite versie van Wendy Moore. Het origineel van BTS. Uh, nou ja, we kunnen er wel even voorlopig even tegen. Denk je ja, ook niet. Ja, zeker. Ja, um, uh, het is uh, leuk. Hè, want uh, dat hebben we soms uh, die hele muzikanten... Business met, die, uh, met dat C-woord hebben ze wel eens vaker gedaan. Dan gaan ze online uh, zitten en dan uh, gaan ze meestal uh, nummers opnieuw afstoffen en dan gaan ze er een eigen interpretatie aan geven. Dat hebben uh, meerdere bands uh, gedaan. Wendy heeft het ook uh, gedaan. Echt maar ik geluk. weet dat Marvin D. uit Capelle dat ook uh, gedaan heeft. En, heel veel doen het. Ja, heel veel doen het. En onze vrienden uh, hier uit Haarlem, waarvan één uit Zandvoort. Julian Keurperzoek uh, met zijn uh, muzikale vriendjes van Operation Hurricane. Die hebben dat ook gedaan. En toen heette ze Isolation Hurricane. <laughs> Isolation. Ja, maar, ja, Bijn, euh, bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Uh, maar uh, we gaan toch uh, even naar mijn idee. een van de, de betere singles uit 2020. Ik zeg, zet je speakers even keihard uh, op 10. Want dak moet eraf. Een device.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 trash bag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 The night falls on the town Right before the light dies the Night falls on the town She's still alive. Eigenlijk is dit uh, best een hele mooie single. Daar heb je er een beetje op uh, gelet? Uh, wat die allemaal een beetje zong? Want nou. het gaat over, uh, over een drenkeling hier in uh, de buurt. Ja, van zes jaar geleden. Ja, ja 2015. Er oh. uh, was een uh, een Zambiaanse een jonge Zambiaanse vrouw. Die van Zambiaanse afkomst. Bij een Duits gas gezien En op een gegeven moment uh, die vond de zee zo mooi. Op een gegeven moment. Maar ja, uh, in een mui terechtgekomen. en. Yeah. Geen zwemmervaring en dan gaat het helemaal mis. Dan um, want uh, de aanleiding was uh, dat ik gisteren had ik hier uh, een dame, die had een winnend uh, profielwerkstuk. Ik heb een complimentje gelegen over... Het oh, oh, oh, oh. Oh, ja, nee, ja. de sorry, ik Ja, nee, nee, nee. Ja, dat is uh, leuk. <laughs> ja, het is gezellig. Ja, het is heel gezellig, maar uh, we moeten wel opletten, mensen. Dus, uh, want, uh, goed. Maar, uh, nee, ik bedoelde mee te zeggen, ze had een profielwerkstuk uh, gevonden, uh, gewonnen uh, in de regio. En uh, dat ging over de verdrinkingsnood. En dit gaat daarover. Ja, dat is wel Heb je wel eens... Uh, van Ruud gehoord? Weet je of niet? Ja, nu dus. Ja, nu dus. Ja, nu inderdaad. Ik bedoel dus, we hebben wel muzikale muzikaliteit in dit dorp zitten. Mensen die dus eigen songs maken. Jij bent er een van, dus dat gaat alleen maar goed. Zou jij, want het is de droom van Julian Keurverzoek, dat is degene die we ervoor hebben gehoord, met Operation Hurricane. Als ik hier het raam open zet en hij zet zijn daknaam open, kunnen we met elkaar praten, maar of de buurt daar blij mee is, is vers 2. Dat denk ik niet. Nee, ik wil een niet. Nou, dat nee, moeten we maar het niet doen. Uh, maar die had ooit nog eens een keer een droom. Nou, we kunnen uh, Zand voor zijn band wel uh, beginnen. Dus, uh... ah, ik ben in. Ja, jij ah, bent I'm in. in. Uh, maar ja, goed. Natuurlijk, joh. Ja, natuurlijk wel. Dan moeten we alleen even kijken of we René van Kolmen en Ruud Hamelingen er nog bij kunnen vragen. Nou, <laughs> En, en Juria natuurlijk. En dan uh, schiet het al aardig op. Dan hebben we al. Uh... Dan, dat, zou, nou, dat zou wel mooi zijn. Dat is wel grappig. Ja. ja, zou wel leuk zijn. Gewoon allemaal uit Zandvoort komen. Ja, ja, nou ja, goed. Het is een beetje. Maar goed, we zijn. Uh, de grens <laughs> van Zandvoort. <laughs> ja, um, we, we, we hadden de, we, ja, we hadden de bedoeling. dat uh, We waren bezig om Inge verder te halen. Uh, hier in de uitzendingen ja, te halen. klopt. Is niet gebeurd. Nee. Uh, wat weet jij van Bevrijdingspop op dit moment? Ja, uh, want jullie zaten daarover uh, te praten. En, uh, <laughs> <laughs> wat weet ik van Bevrijdingspop op dit moment? Nou, het wordt online. Marcus gaat zeg. zich er ook mee oh, bemoeien. Kijk nou. Hij ja. doet mee. Ja, uh. En er wordt gefotografeerd en er wordt geoefend en gelivestreamd. En er is weer een wandeling. En het wordt gezellig, hoop ik. Ja, ja want dan hebben we op 4 mei geloof ik, een livestream. Ja. Het herdenkingsconcert. Ja, het herdenkingsconcert met Riedan en de bombardiers. Hmm. Ah. Die, die, die laatste, dat zegt mij uh, nog wel wat. Die volgens mij ook bij die Rob daar wordt uh, gestaan. Riedan uh, en de bombardiers. Yeah. Volgens dat, mij, dat weet ik niet heel zeker. Dat zal een hele tijd dat geleden zijn, Dat zal inderdaad jaren geleden. Ja. Zelfs nog voordat uh, wij met nee, de uh, alternatieve femmin ja. zijn begonnen. Ze hebben toen ook ik, heb, in... ik heb ze niet op de foto gezet, zover ja. ik weet. Dus... Ze hebben ook nog in 2015, op, in 2015 denk ik, of 16 op bevrijdingspop nee, ja. gestaan. Ja. Dat weet ik nog wel. En we hadden echt tien jaar geleden of zo hadden ze dat liedje Happy Jack. En mijn broertje en ik luisteren dat heel vaak... omdat we er zo blij van werden. Ja. dat weet ik nog wel. En ze hebben op Richter Live ook gestaan, volgens mij. ja. Toch man, dan uh, ja, gaat zo direct naar de telefoon en dan uh, komt de richter ja, ook even naar de uitzending. Ja, wat is dat? Ja, uh, maar ja, nu staan ze weer bij het Erdenkels concert. Oh. En wat hebben we op 5 mei? Want ik heb de lijn oh. nog niet uit mijn hoofd geleerd. Nee, ik heb het ook nog niet uit mijn hoofd geleerd. Ik heb wel dingen voorbij zien komen. Uh, ik zag Alting Gun, ik zag Davine Michel ook. Volgens mij. Ik zag uh, Pom, dat is dat Pom, ja, die, heeft, die hebben, die die hebben bij de, de rommel daarvoor uh, ja, Dat klopt. Die wel, die ja, wel. Die wel, ja, daar weet ik zeker. Uh, Typhoon misschien, dacht ik, maar weet ik niet heel zeker meer. Maar het kan ook dat ik nu allemaal jaren door elkaar ga halen. Ja. Uh, ja. Ga ik ja, even naar. Volgens mij niet voorbij hoor ik al. We gaan het zo gewoon niet ja, op Ik, ik, ik kijk, kijk, kijk ben die aan. Want uh, lijkt je dat ook wat? Als je daar zou kunnen komen te staan? Of op, ja, op een line-up van Bevrijdingspop? Ja, dat is wel een doel ja. van mij. Maar uh, dan, wel weer, dan wel weer een echte editie. Nou, dit is eentje in het echt. The Irrational ja, Library. ja, precies. Oh, de Irrational Library, hoor ik ook zojuist. Die komt er ook bij. Maar goed, uh, even nog ja, even. Uh, inderdaad, als het allemaal weer open gaat en zo, gewoon God, met publiek. Dat zou wel super vet zijn. Veel beter. Dat was altijd al een beetje ja. een doel van mij. Ben je er wel eens uh, meer dan malen geweest, bevrijdingspop? Ja, ja. Ja. ja? Uh, wat, uh, wat, vind jij daar zo mooi aan een uh, bevrijdingspop? Ik vind het gewoon heel gezellig en iedereen is gewoon bij elkaar en iedereen is blij en je komt echt super veel mensen tegen die je helemaal niet kent en dan word je, je beste vrienden. Kan je, kan je tegenkomen? Ja. En ja, dan, dan word je gewoon beste vrienden met elkaar en voor één het... dag. Ja, dan precies. Dan en daarna en zie, elkaar daarna zie elkaar je elkaar nooit meer. Ja. <laughs> Super leuk. Of uh, Marcus, want die loopt uh, wel eens foto's uh, te schieten. Dus die, die kan je ook dat nog tegenkomen. Ja, wel eens, wel eens. Ik zat te kijken, uh. volgens mij uh, ben ik er ook al een van de oud-gedienen ondertussen. Ja? Uh, ja, wanneer ben ik begonnen? Toen AB Radio nog een tentje had op het backstage uh, Dat <lacht> klopt, ja. Dat, dat is nog jouw tijd. Dat uh. is mijn tijd <lacht> nog geweest, ja. Dat is, en, en dat was ook de tijd dat uh, vaderrichter nog uh, Kijk, in zijn roze jasje nog echt. rondliep, hoor. Dus, uh, ja, dat denk ik. Dat mijn eerste keer was 2003. En ik is een 2. Dus dat is ook alweer... Zeg je in de Maxi Cozy? Uh, ja, ja het dat is ik een beetje uh, lullig bedoeld. Maar... Met een backstage bandje om de ja, ja, ingewikkeld. Ja. gewikkeld. En ja. nu moeten we het al twee jaar soort van missen. Dit jaar iets minder natuurlijk. Maar, ja. maar ik neem aan uh, dat als het uh, straks uh, weer uh, helemaal uh, los uh, gaat... dan. Uh... sta voorgaan. Ja, dat uh, begrijp ik. Ja, ja. Ik weet. hoop volgend jaar toch echt weer op, voor, onder, achter uh, een podium te staan en foto's te maken. Ja, het maakt me ook eigenlijk niet uit welk podium. Ik wil gewoon weer. Ja, ik wil gewoon weer luisteren. Zit er wel aan te komen. Ja, ja. Maar wat ik is je favoriete de... podium? Nou, ja, het ligt eraan wie je waar staat. Wow. Wel goed antwoord. Ja, als er een heel leuk beentje op het Plein van de Vrijheid staat, dan is het op dat moment het Plein van de Vrijheid, maar zelfs op het houtpodium een stoutpodium. Ja. Want uh, ik zit uh, weer ook even naar Wendy te kijken. Die zou daar uh, ja, niet meteen op het hoofdpodium... maar die zou uh, op een van die andere podia daar uh, niet uh, meer ja, staan, zeker. vind ik eerlijk gezegd. Superler dus, uh, uh, of plein van de vrijheid kan gewoon prima. Ja, hartstikke ja. ja. ja. ja. gezellig. Maar Jupeler heeft, vind ik, altijd nog steeds bier. leukere artie artiesten. Jupeler, bier. Ja. <laughs> ja, Ja, Daarom. ja net, Ik heb toen de uh, laatste keer... toen hebben we daar iemand heen gekeken. En dat was echt genieten. Ja. En dat was toen, Het was ook echt heel lekker weer. En het was... Beetje, het was rond een uurtje of drie... en iedereen die stond er gewoon heel erg te vijpen. En ik heb er toen ook... een paar jaar geleden heb ik Tony Clifton gezien. En dat was ook gewoon echt helemaal losgaan. We hadden zijn die niet volledig die Tony Clifton. Ja, waarschijnlijk, er wel, waarschijnlijk wel. Maar <laughs> maakt het niet minder goed. Ja. Ja, die zijn echt uh, prettig gestoord, Tony Clifton. Ja. Die heb ik ook nog uh, na ja. afloop van... Uh, van uh, Rob Acktaal wordt een, een, of een microfoon onder de snuffer. Nou, dat waren ja. niet één van mijn beste interviews... kan ik je vertellen. <laughs> dus, uh, <laughs> nee. Hij komt ze eens tegen in de Oberthein. Dat gaat dan ook heel soepel. Ja. Oh ja, ja. <laughs> hij ja. doet ook zijn boodschappen. <laughs> ja, hij doet toch ook wel boodschappen. Ja. Ja, ja. Ja. Ook weer nodig. Ja. Goed, we uh, gaan even... Een muzikale uitstapje doen. Die is maar 40 seconden. Ja, zo uh, hebben ze ze ook afgeleverd. Midlife, ken je dat? Nee, ik dacht eerst dat je Hang Your gaat draaien. Uh, je het kort. Nee, die niet. Maar Midlife heeft, uh, heeft ook uh, iets uh, korts uh, bedacht. Komt van het album Swans and Foxes Creepy Waltz. Uh, kent geen tijd, mensen. Maar uh, we moeten er ook weer even, er weer even wat, uh, wat bijkletsen. kletsen. Uh, dit, was, uh, dit waren de Enrons. Komen ook uit Haarlem, uh, Jip. Harlem. Ja, nou, in de buurt. Uh, en uh, het is gewoon uh, muziek uit de buurt. Volgende week trouwens ook uh, een band uh, uit de buurt. Uh, namelijk Lanique. Gezellig. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat gaat. En Lanique is een van de, ook een van de bands die bij de Rob Ogdown wordt... Zijn opgedoken, dus. Ja. Ik denk een jaar of drie, vier terug hebben we ze ooit gesproken. Dus. Uh, uh, is dat nog uh, iets uh, voor jou, Wendy? Om iets uh, te gaan doen aan Rob akda words Of zeg je. Nou, ik vind eigenlijk. Uh, nou, eerlijk gezegd vind ik jou daar uh, eigenlijk al. Uh, dat, dat, uh, dat jij dat ontgroeid bent. Weet je wel. Ja, ja, dat zeg ik uh, niet uh, ja. zomaar. Maar ik uh, vind dat. Uh, ja, dat hoef jij niet meer uh, te doen, vind ik. Vind ik. Dat zeg je niks, hè? Nee, nee zeg het is, een band, het is een bandcompetitie. Dus, uh, oh. ja, dat is een, uh, zoiets als de grote prijs van Nederland... wat je vroeger had uh, in Amsterdam in uh, Paradiso. We dan uh, de finale gehouden. En uh, dan uh, was daar ook een presentator. Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Dat hoor je straks in twee uur. Ik, uh, ja, Ronald Snoeier heet hij, geloof ik. Uh, die uh, was, uh, was dan uh, de presentator. Ik, uh, we draaien er nog eentje tot aan het nieuws uh, van 9 uur. En dat is Bangalow met voedoe. What's got to do? And then you ask me what's going on Well, as much as I miss your boo-boo Every weekend I'll be moving on But I'm gonna hold on to what we got But I guess you already knew that So watch me do what I do It's a trip and I'm falling far from you So you gotta hold on